12 uur. Dit is Radio 1 met het Plag. Goedemiddag. In lunchen zometeen meer over de poging van John de Mol... om SBS in handen te krijgen. En in het mediaforum zitten vandaag... Marianne Zwagerman en Paul Reumer. Nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser. Goedemiddag. Code rood door storm in Noord-Nederland. Aanval op ministerie Defensie Jemen... en Arjen Robben voorlopig uit de roulatie. In het noorden en westen dus zeer zware windstoten. Vanuit het noorden is er ook regenopkomst en het is 6 tot 8 graden. In de namiddag en vanavond wordt het kouder... en krijgt de neerslag een buig en winters karakter. Het KNMI heeft een weeralarm afgegeven voor de noordelijke provincies. In Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt inmiddels code rood. Fons van Looy, hoofd van de Weerkamer bij het KNMI. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat komt er op ons af of het trekt er al over ons heen?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 Bij het advies bij Code Rood, wat is dat? Ja, wij geven als KNMI geen gebruikersadvies. We vertellen iets over het weer. Maar we, uh, u kunt zich wel voorstellen dat als we de zeer zware windstoot hebben... als we de storm van uh, eind oktober uh, nog even terughalen in onze gedachten... Dan, dan kunt u zich voorstellen dat uh, ongewaarde bomen... Uh, bijvoorbeeld gewoon een onderdeel kunnen uitmaken van hoe het, uh, het uh, vanmiddag in die gebieden uit gaat zien. Dus ongewaaide bomen, een dak hier en daar eraf... dat zijn de gevolgen die mogelijk zijn. Een advies geeft u niet, maar u raadt mensen wel aan... houd het in de gaten en neem die beslissing en weet... dit is code rood, er kunnen bomen omwaaien. Exact, houd met name de site van, de, de site van het KNMI goed in de gaten. En eventueel de site van de politie houdt Twitter goed in de gaten. Dank u wel, Fons van Looy, hoofd van de Weerkamer bij het KNMI. Nou, laten we maar eens gaan kijken bij de kust dan... waar het nu uh, het zwaarste zou moeten zijn. Bij Kastriekum is Joris van der Kerkhof. Joris, heb je een beetje uit de wind een uh, plekje kunnen vinden? Ja, nu wel, ja. ja. Club Zand is hier om de hoek. Het hele jaar open. Nou, dit zand uh, krijg je niet alleen aan je voeten. Uh, maar het waait echt heel hoog. Uh, het is fijn dat ik een brilletje op heb. Maar onder het brilletje door uh, waait het nu ook uh, mijn ogen in. Uh, de vlaggenmasten zijn heerlijk aan het uh, knetteren. Dat is van het vervelende geluid wat de hele... Vooral s'nachts als je probeert te slapen. En dat, dat, dat geluid dan de hele tijd blijft doorklinken. Binnen is de open haard aan. Dat is heel fijn. En hier zijn heel veel mensen... Oh, nu komt het schuim zo van de zee. Zo komt uh, het, het strand over. De zee is bijna op een meter of tien uh, van de strandtenten uh, vandaan. En het is niet heel erg druk. Maar de mensen die er zijn, zijn aan het sporten. Aan het fietsen, iemand uh, met de wind mee ging niet lekker hard, uh, laat een hond uit of zijn uh, aan, het, uh, aan het rennen. En aan het genieten ja, van de wind, want daar kun je ook van genieten. Zeker als je in je rug komt en uh, dan uh, kun je hier uh, af aan het strand de lijk weer op en dan word je bijna uh, opgetild. Dan voel je je heel erg licht. En hier komt de auto aan. En ik gaf nog even extra gas om uh, op de dijk uh, op te gaan. En het vervelende is dan, dan ga ik met mijn hoofd meemaak. Ja. En dan zit mijn hele oog links en rechts vol met zand. Dus ik spreek tot je met dichte ogen. <laughs> Gelukkig is het radio. Zien we dat niet, maar we weten het nu wel. Dankjewel, Joris van de Kerkhof. GroenLinks stemt tegen de begroting voor ontwikkelingssamenwerking. Fractievoorzitter van OJIK schrijft in de Volkskrant... dat hij dat met pijn in het hart doet. Maar volgens hem is Nederland met de nieuwe bezuiniging... op ontwikkelingssamenwerking door de bodem gezakt.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 Grote chaos vanochtend op het terrein van het ministerie van Defensie... in de Jemenitische hoofdstad Sanaa. Een zelfmoordterrorist reed het terrein op... en liet zijn auto, die volgeladen was met explosieven, ontploffen. Er zouden minstens 15 doden zijn gevallen. Sommigen spreken over tientallen doden. Er zou ook geruime tijd geschoten zijn tussen veiligheidstroepen en een aantal gewapende mannen... die kort na de explosie in een auto het defensieterrein opkwamen rijden. Een BBC-verslaggever was in de buurt toen het gebeurde. All through the morning we could hear continuous gunfire. I mean, In fact, there, are, there is some gunfire now in the background. I'm not sure if you can hear, but just as we came on air, there was also continuous gunfire... Een jemeniet, die vlakbij de plek van de aanslag woont, zegt dat door de explosie de ramen uit de sponningen sprongen en iedereen doodsbang was toch is het de gewapende mannen niet gelukt de controle te krijgen over het defensieterrein een plek midden in het drukke centrum van Sanaa. De aanslag is nog niet opgeëist, maar het heeft alle kenmerken van een aanval van aan Al-Qaeda gelieerde groepen... zegt correspondent Sander van Hoorn. Die met name in het noorden en in het zuiden van het land... dus eigenlijk overal buiten de hoofdstad de diensten uitmaken... die dat ook als springbank gebruiken... om in andere delen van de wereld aanvallen uit te voeren. Met andere woorden, een oeienest van, van terroristen niet voor niets... ...dat Jemen een van de plekken is in de wereld waar Amerikanen heel vaak aanvallen uitvoeren... ...met onbemande vliegtuigjes, met drones. Nou ja, dat land dus in die hoofdstad Sanaa nu vandaag een uh, aanval op het ministerie van Defensie... ...met zover het zich nu laat aanzien, tientallen dan de doden en gewonden. Al oh, dus onze correspondent Sander van Hoorn. En naar nu blijkt hebben de terroristen vanochtend ook geschoten... ...in het militaire ziekenhuis op het defensieterrein. Daarbij zouden een westerse arts en een Filipijnse verpleegkundige zijn vermoord. De thaise koning, koning Boemibol, heeft in zijn verjaardagstoespraak... de bevolking opgeroepen om elkaar te steunen in het belang van het land. Er is vrede in Thailand omdat het volk een eenheid is, zei de koning. De protesten van de afgelopen tijd zijn vanwege de 86 e verjaardag... van de vorst opgeschort. De laatste weken waren er in de hoofdstad Bangkok... hevige protesten tegen de regering van premier Shinawatra. Betogers hadden al aangekondigd uit respect voor de koning... een protestpauze in acht te nemen.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 Volgens de Volksbank is de virtuele munt geen echt geld... en kleven er risico's aan het gebruik van. De bitcoin heeft volgens de Volksbank geen echte betekenis... en heeft ook niet dezelfde juridische status als reguliere valuta. De virtuele munt kan voor criminele activiteiten worden gebruikt... zoals witwassen, handel in wapens of corruptie. Zo is de waarschuwing. De bitcoin is sterk in waarde gestegen. Sinds begin dit jaar is de virtuele munt 5000 meer waard geworden. En dat komt onder meer door de grote belangstelling van Chinese investeerders. De ondernemingsraad van Holland Casino wil niet verder met interim topman Willem-Jan van Dijssel. De in juni aangestelde topman kwam onlangs in opspraak toen hij in een videoboodschap aan het personeel zou hebben gezinspeeld om een faillissement. De OR vindt dat de topman in die boodschap de toestand van het bedrijf erger heeft voorgesteld dan hij is. Volgens de OR is Van Dijssel niet de juiste man om samen met het personeel de toekomst in te gaan. Holland Casino kampt met snel oplopende schulden. Op korte termijn zal het staatsschokbedrijf een schuld van 100 miljoen euro hebben. De banken hebben het bedrijf onder curatele gesteld. Sport. Blessure van Arjen Robben. In elk geval is hij tot de winterstop uitgeschakeld. De aanvaller van Bayern München raakte gisteravond in de bekerwedstrijd tegen Augsburg geblesseerd aan zijn knie. Hij viel al na een kwartier uit, na een onbesuisde actie van de doelman van Augsburg. Ik kwam één op een op de keeper af. En, um, ja, ik uh, ging vol voor de bal, dus ik wilde de keeper omspelen. Alleen, ja, ik kwam echt op een, eigenlijk op een schandalige manier ingeleiden. Ja, hij doorboorde letterlijk mijn, uh, mijn been. In eerste instantie leek Robin alleen een diepe vleeswond te hebben... maar na onderzoek in een ziekenhuis blijkt de blessure ernstiger. Het was gewoon een hele diepe wond, dus hij moest echt schoongemaakt worden. Ik ben ook echt helemaal onder narcose geweest. Toen hebben we hebben ze eerst op de MRI gekeken of de, wat de schade was in de knie zelf. En, nou ja, bleek gewoon dat men, um, ja, de grootste schade is eigenlijk... Um, ja, het bot zeg maar, aan de binnenkant Dat is gewoon helemaal ingedeukt. Ja, ze zeiden, je kunt het vergelijken met, met ja, eigenlijk gewoon een soort breuk, zeg maar. Dus ja, dat is de schade, dus dat valt allemaal nog niet mee. Robben mis nu in elk geval het WK voor clubteams in Marokko. Dat is een flinke tegenvaller voor Robben, die het afgelopen jaar juist blessurevrij was... en in de vorm van zijn leven verkeerde. Het is natuurlijk wel weer extra zuur, maar dat zei ik. Het, het liep ook allemaal zo lekker. Uh, ja, je bent gewoon... Uh, ik was gewoon goed bezig... En... Ook met je lijf, weet je wel, je hebt alles onder controle en, en, en uh, ja, je bent gewoon echt een jaar lang al fit, ondanks uh, de vele wedstrijden en, en ja, dan loop je tegen zoiets aan, weet je wel, dat is, uh, frustrerend, dat kan het niet. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Code rood door storm in Noord-Nederland. Uitgever Sanoma wijst het bot van John de Mol op de tv-zender SBS af. En hoorde net Arjen Robben. Hij is door een knieblessure voorlopig uit de roulatie. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Nu weten we het wel hoor.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 Goedemiddag, een nieuwe aflevering in de kwestie Edwin de Rooij van Zuiderwijn... en het afscheid van Ferry Mingelen zijn zo ongeveer de ingrediënten van vandaag. We bespreken ze zometeen in het mediaforum met Marianne Zwagerman en Paul Reumer. En hoe vinden de leden van het forum dat RTL Boulevard... de kwestie rond Albert Verlinde en Onno Hoes heeft behandeld? De burgemeester van Maastricht. Gisteravond foto's op tv dat mijn Onno met een andere man aan het zoenen is... zometeen onze officiële reactie. Verder een nieuwe ronde van de quiz. Mocht u nou een keertje mee wilt doen, mail dan uw naam en nummer naar nationale nieuwsquiz.ncrw.nl. Dit is Radio 1 Lunch. De Britse hoofdofficier van justitie Dominic Grieve heeft de strenge regels die in Engeland gelden voor verslaggeving van rechtszaken uitgebreid, zodat ze ook gaan gelden voor gewone twitteraars. De regels houden in dat er tijdens lopende rechtszaken geen informatie naar buiten mag worden gebracht die de jury kunnen beïnvloeden. En Grieve pleit er niet voor om twitteraars die de regels overtreden zware straffen te geven, maar hij hoopt met die maatregel ervoor te zorgen dat ze beter gaan nadenken over wat ze allemaal op Twitter plaatsen. It's a very small minority which cause difficulties, usually uh, those which are attracting a great deal of public attention. And those are the ones I want to try and tackle, because if I can reduce it, I probably can't get rid of it altogether, this problem, but if I can reduce it down, most people who have tweeted wrongly come back and say, I had no idea I'd done anything wrong. De maatregel heeft al voor veel beroering gezorgd in het Verenigd Koninkrijk. Critici wijzen erop dat het heel erg lastig is om mensen aan te pakken... die een anoniem Twitter-account hebben. Om te zorgen dat de kerkbanken goed gevuld zijn deze kerst... laat de Protestantse Kerk Nederland een heuse reclamespot maken. De kerk wil op deze manier mensen die nog twijfelen of ze met kerstmis... naar de kerk gaan een duwtje in de rug geven. In de hoop natuurlijk dat die mensen ook na kerst blijven komen. Aan de commercial die maandag wordt opgenomen doen drie BN'ers mee. Actrice Gerda Havertong, ex-factor-winnares Sharon Kips... en CDA-politicus Siebrand van Haarsma-Buma. De commercial zal vanaf 18 december 125 keer te zien zijn... via publieke televisiezenders. Het is niet bekend hoeveel de spot kost. Ferry Mengel heeft gisteravond, zei het met tegenzin, afscheid genomen als politiek commentator van Nieuwsuur. Twan Huis mocht het dankwoord uitspreken. Mengele moet weg bij de NOS, maar verdwijnt niet uit politiek Den Haag. Ik ga dus weg bij de NWS West, bij Nieuwsuur, uh, niet helemaal naar mijn zin, maar ik blijf hier komen. Ze zijn nog niet van mij af, roep ik dan uh, vrolijk. Oké, okay, nou heel goed. Uh, wij willen je namens de redactie van wil ik je bedanken voor alle prachtige jaren die we met je hebben mogen werken. En voor je voortreffelijke verslaggeving. Dank je wel. Het was een voorrecht, dank je wel. voor welke omroep Ferrie nu gaat werken is nog onduidelijk. Press Europe, een platform met Europees nieuws, gaat zeer waarschijnlijk verdwijnen. En dat is met de Europese verkiezingen in zicht behoorlijk ongelukkig getimed. Over drie weken loopt het contract af dat de website heeft met de Europese Commissie. Die wil het contract niet verlengen om budgettaire redenen. Alleen heeft het Europese parlement pas nog een budget goedgekeurd... met daarin ruimte voor media. Judith Zinnige is Nederlandse redacteur bij Press Europe. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, vertel nog even voor de mensen die Press Europe niet bekijken en kennen wat het precies is... Ja, Pressure -up is, een, uh, is een internetsite waarop je internationaal nieuws voornamelijk over Europa kan lezen in Nederlandse taal. En ook in negen andere talen. En het is eigenlijk de enige Europese nieuwssite in tien talen. Ja, en nu vanwege budgettaire redenen dreigt het einde. Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, dat, is, dat was in principe de officiële versie die de Europese Commissie heeft aangegeven. Mm -hmm. uh, afgelopen juni was er een nieuwe aanbesteding uitgegeven... want ons contract loopt ten einde na vijf jaar... en dan moet de Europese Commissie dus een opnieuw aanbesteding doen... En um, daarop was wat kritiek gekomen in, uh, in, in de pers. Met name vanuit de Times en de Wall Street Journal. Die hadden een paar artikelen geschreven... waarin ze kritiek uitten op de nieuwe aanbesteding. Want in de nieuwe aanbesteding stond... dat we onder andere moesten focussen op nieuws van de Europese Commissie. En er waren journalisten ook in Brussel die zeiden... maar wil de Europese Commissie dan een soort van eigen persdienst misschien? Een soort van spreekbuis uh, ja. in het leven roepen. Want dan ga je en... meer als voorlichter te werk dan als journalist natuur op een natuur moment. Natuurlijk. Ja. En we hebben... erop heeft tot nu toe totale... Uh, Reductionele vrijheid. Maar inderdaad, in die nieuwe aanbesteding was dus ietsje anders. En vandaar dat het dus kritiek was. En vlak daarna uh, besloot de Europese commissaris, die daar verantwoordelijk voor is, Vivian Redding, om de aanbesteding in te trekken. Heel plotseling. Ja. Waardoor we dus niet de kans hebben om op een nieuwe aanbesteding in te schrijven. En daarop waren een paar Europarlementariërs in actie gekomen. die vonden dat Presse Europe toch door moet gaan in de huidige vorm. En daarop heeft het Europese parlement in voltallige sessie een nieuwe, een extra budget gestemd van 6,8 miljoen. Dat onder andere ook voor presserop bedoeld is, maar het Europese commissaris houdt de poot stijf en die zegt ik wil alleen geld geven aan lopende contracten en het contract met presserop loopt af op 20 december. Goed frustrerend voor jullie. Ja, heel erg. Voornamelijk inderdaad omdat je net al zei, de Europese verkiezingen zitten eraan te komen. Ja. En de Europese Unie die wil zo graag dicht bij de burger staan. Die wil zo graag een dialoog op gang brengen met de Europese burger. En Europe is juist zo'n instrument om dat te bewerkstelligen. Dus inderdaad, we zijn heel gefrustreerd. En, en makkelijk hebben... is het vaak niet hè, om, om nieuws uit Europa interessant te maken voor iedereen. Nee, inderdaad. En nou ja, wij op Press Europe proberen inderdaad allerlei geluiden te laten horen, zowel pro-EU als anti-EU. Uh, we hebben ook heel veel kritische artikelen ten aanzien van de Europese Commissie, ten aanzien van het functioneren, het zogenaamde democratische tekort, et cetera. En ja, er zijn heel veel lezers die uh, een beetje in opstand zijn gekomen, nu ze hebben gehoord dat Press Europe waarschijnlijk uh, gaat, uh, gaat stoppen. We hebben heel veel commentaren trouwens ook op artikelen. Artikelen worden gemiddeld 50 keer becommentarieerd uit uh, Europeanen uit allerlei landen. Want wat is Jullie bereikt dan? zijn er nou veel mensen die het lezen? Uh, nou, best wel eigenlijk. We zijn nu, we zitten nu ongeveer op 600.000 unieke bezoekers per maand. Want 50 reacties dan denk ik niet. Van nou, ik zie wel eens meer reacties zeg maar op artikelen staan. Ja, natuurlijk. Dat is een gemiddelde. Dat is een gemiddelde. Uh, maar uh, ja, 600.000 bezoekers is best wel veel unieke bezoekers hè, in heel Europa ja. en ook daarbuiten trouwens. Ik wens jullie jou in ieder geval succes voor de toekomst. Op welke Dankjewel. kant je dan uh, opgaat? Ja, dankjewel. Ik weet niet of ik nog een paar seconden heb op onze internetsite, dus PressEurope.eu. Nou, kun je alle informatie erover lezen. En daar kan je ook doorklikken naar een petitie om PressEurope voor te zetten. In de hoop dat het nog kan veranderen. Dankjewel, Judith Zinnige, Nederlands redacteur bij dat PressEurope. Televisieproducent Sean De Mol heeft een poging gedaan om sbs geheel in handen te krijgen. We hadden het al even over in het NOS-journaal. Uit onderzoek van het Financieel Dagblad blijkt dat De Mol het Finse mediabedrijf Sanoma een voorstel heeft gedaan van 373 miljoen euro om ze uit te kopen. Maar de Finnen zijn niet op het aanbod ingegaan. Ze hadden tot afgelopen maandag de tijd, maar zeggen het staat niet te koop. Een woordvoerder van Sanoma heeft dat laten weten. Nou, ik ga erover praten met journalist en mediaondernemer Ruud Hendricks. Acht jaar lang zat hij in de raad van bestuur van En De Mol. Goedemiddag. Goedemiddag. U had dan een interessante andere oplossing hè, voor John de Mol. Ja, je zou je ook kunnen voorstellen dat uh, Sanoma een bod doet op uh, de aandelen van, uh, van Topa. Dat lijkt me eigenlijk een veel logischer situatie. Het is dus duidelijk dat uh, Sanoma in televisie wil omdat uh, de printbusiness allemaal minder wordt. Ja. En uh, ja... De toekomst ligt bij veel meer bij online en bij televisie dan bij print. Dus het is ook veel logischer dat de meerderheidsaandeelhouder... die nu al twee derde van de aandelen heeft... een minderheidsaandeelhouder ja. uitkomt. En Topa uit. is weer van John de Mol. Zo is dat. Uh, dus ik denk dat, uh, dat het niet onwaarschijnlijk is dat, dat te vinden als ze het kunnen financieren. van de gelegenheid gebruik maken om dat bod om te draaien. En te zeggen van uh, hartstikke interessant. Nee. Maar laten we het omdraaien. Wij kopen jou uit. Maar het is precies wat je zegt. Kunnen ze dat financieren? Want de financiële situatie van Sanoma is natuurlijk alles behalve rooskleur. Ja, maar het is natuurlijk een beursgenoteerde onderneming. Dus je zou je kunnen voorstellen dat uh, Sanoma uh, nieuwe aandelen uitgeeft om dat uh, te financieren of andere zaken afstoot om dat uh, te financieren. Uh, ik denk overigens... Dus dat als al een situatie zou ontstaan, als uh, een partij als Talpa op dat bod in zou gaan, dat uh, daar ongetwijfeld een eis aan zou worden gekoppeld, dat daar ook nog uh, een aantal jaren een uh, televisieproductieovereenkomst overeenkomst bij hoort, zodat de komende jaren dat de programma's afgenomen uh, moeten worden. Uh, nog een aantal programma's uh, moeten ja, afnemen ja. van Talpa. Enig idee ja. hoeveel Sanoma dan voor Talpa zou moeten neerleggen voor dat aandeel wat ze nu hebben? Nou, je zou, je zou, kijk, het bot wat nu gedaan, of, of het voorstel wat door Talpa gedaan is, dat zou je gewoon kunnen omdraaien. Dan zou je er misschien een klein stukje, een klein percentage af moeten halen. Omdat uh, Talpa natuurlijk minderheidsaandeelhouder is en daarmee uiteindelijk minder te vertellen heeft dan een meerderheidsaandeelhouder. Dus die aandelen van Talpa die zijn uiteindelijk wat minder waard dan het meerderheidsbelang van, uh, van Sanoma. Ja. Dus uh, ik zou het huidige bod uh, misschien min 10% of iets dergelijks... Uh, uh... Dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar dat, uh, dat kunnen de heren ongetwijfeld heel goed zelf... Ja, ja. Wij hoeven ons niet met die centjes ja. bezig te houden. Gelukkig maar, nee. wat mij betreft in ieder geval. Maar het, het signaal lijkt wel tegenovergestelde. Want eerst denk je, John de Mol krijgt SBS helemaal in handen... en nu zou hij dan helemaal van de SBS af zijn, met jouw theorie. Ja, nou ja... Het, nogmaat, dan is hij beter ik, af. Ik ben, ik ben geen helderziener, geen waarzegger. Ik, ik, dit is gewoon een, uh, een, een optie die ik me zou kunnen voorstellen. Ja. Uh, of dat ook daadwerkelijk zo zal gebeuren. Dat is een, dat is een tweede natuurlijk. Nou ben jij er uh, jarenlang nou bij betrokken geweest in Raad van Bestuur van N. Uh, de Mol. De berichten die er zijn over dat er spanningen zouden zijn tussen Sanoma en tussen de Mol. Dat John de Mol niet blij is met de manier waarop Sanoma met SBS omgaat. Herken je dat? Ja, nou kijk, weet je, zo, dit is een huwelijk wat ge, gedoemd uh, was en is te mislukken. Uh, een programmaproducent als Talpa heeft er belang bij dat die programma's van zo hoog mogelijke prijs aan de zender worden verkocht. En uh, Sanoma als groot aandeelhouder van uh, SBS heeft uh, belang bij zo laag mogelijke prijs... om zo goedkoop mogelijk in te kunnen kopen. Dus dat is, dat is al een, uh, een conflict of interest dat gewoon niet goed uh, samengaat. En het is natuurlijk heel erg onverstandig geweest van Sanoma om zonder kennis van televisie... Uh, zo een enorm bedrag uit te geven om die zenders te kopen en dan maar te hopen dat je minderheidsaandehouder uh, zeg maar goed met jouw belang omgaat. Ik vind dat een, uh, een ongekende naïviteit en uh, da daar, daar zit men nu op te blaren. En daar zou ook een deel van de frustratie zitten hè? dat dat maar bijvoorbeeld veel te weinig in digitale activiteit heeft geïnvesteerd voor ja. SBS. Ja, nou ja, ik zou mij allerlei uh, synergieën kunnen voorstellen die uh, uiteindelijk nooit zijn uh, gecreëerd. Uh, ik heb zelf Dick Molman uh, geïnterviewd uh, een paar jaar geleden uh, over dat onderwerp. En, en als je nu kijkt naar, naar SBS, dan zie je toch eigenlijk heel weinig Sanoma daarin terugkomen. Mm. Het enige wat je ziet is nu.nl en dan ook nog in een soort van uh, aangepaste slechtere vorm op teletext. En daar houdt het wel een beetje mee, mee op. Uh, en ik denk dat als je uh, alle kaarten in één hand hebt, uh, in een Finse hand wel te verstaan... dan kan je die synergieën natuurlijk gewoon afdwingen. Nee. Uh, daar heb je geen probleem meer met een conflicterend belang. Gaat een kijker daar dan op termijn nou iets van merken? Nou, kijk, het is duidelijk dat SBS op dit moment een, een zendergroep is waar het niet goed mee uh, gaat. En je zou uh, mogen verwachten dat als uh, er weer één aandeelhouder is die een heldere koers en een visie heeft, dat uiteindelijk uh, daar weer betere programma's uh, beter geprogrammeerd kunnen worden. En dat het daar weer, daarmee weer wat beter wordt en dat er meer concurrentie komt tussen bijvoorbeeld RTL en SBS. Maar op korte termijn uh, zal de kijker hier niets van merken. Dankjewel. Ruud Hendricks, mediaondernemer en journalist. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De hey, hey, hey, hey, hey, hey. Beatles, naar Blokken. Het mediaarchief. Over het heerlijke avondje, 5 december, vandaag precies 18 jaar geleden zond de VPRO de roemruchte aflevering uit van Jiskevets Debiteuren Crediteuren, waarin cabaretier Hans Steven Sinterklaas speelt. A. Ah, Jos en Edgar stonden bij de Sint niet in een heel goed blaadje. Ik zal eens even kijken wat de Pieten in het grote boek hebben opgeschreven. Het grote boek. Over Zo. jullie. Oei. Nou, ik nou, ben benieuwd. Ja. Wie is Edgar? Was hij Sint-Nicolaas? Eh, dat ben ik. Ja, Edgar. Dat is natuurlijk niet zo mooi wat ik hier allemaal lees over jou, hè? Je bent toch niet homofiel, Edda? Nee zeg, doe me een lolletje. Nou, dat is dan goed, want aan homofielen heeft de Sint een broertje dood. <tieden> En jij bent dan zeker Jos. Uh, ja, zeker gezien. Wat is dat voor vieze peukerij wat ik hier allemaal lees, Jos? Zo. Daar is het niet voor bedoeld, hè Jos. Ook hierbij moet je de beelden erbij zien. Je zit er eventjes via de site mee te kijken. Paul Reumer, dit uh, je zei al meteen toen het aangekondigde werd: al oh, fantastisch. Ik vind het een hilarische scène. Ik kan hem bijna dromen. Ja. Hij ging nog wat verder. hè? Ja, maar dat de heren laten we dat... bij Sinterklaas op schoot moesten komen Precies. zitten. En laten we het ja. daar uh, netjes bij houden. Ja. Ja. Het werd nog een heerlijk avondje. Dit is Radio 1 Lunch. Het Media Forum. Met Marianne Zwageman, media innovatiestratege. En Paul Reumer, hoorde je al even directeur van de NTR? Uh, nog een officieel goedemiddag, dan bij deze. Dank je wel. Uh, Marian, een goede dag voor jou. Gisteren. Oh, ja, de ja. haat. De ik wou haat. de gooi een Eemlander tevoorschijn. Jouw ja. column over godslastering, die je begon als kop met God verdomme, heeft ja. tot uh, heel wat reacties geleid. Eén ja. hele pagina vol met ingezonde ja. brieven. En ze hadden, ze hadden hele kranten mee kunnen vullen. Echt, uh, ik, ik wist niet dat er nog een stukje Bijbelbelt in het gooi zat. Maar dat, uh, die, hebben nu, uh, die hebben we blootgelegd. En dan denk ik, jouw dag is weer goed nu. <laughs> Nou, kijk, ik ben er niet per se op. Een, een column moet wel iets losmaken, natuurlijk. Dus daar ben ik blij mee. De, de, de Gooi Neemlander heeft nog nooit zoveel ingezonden brieven gehad... als sinds ik een columnist ben. En dat ben ik er pas vijf weken. Dus daar ben ik op zich trots op. Um, ik ben natuurlijk niet per se op uit... om het hele abonneebestand van de Gooi Neemlander... binnen drie maanden door te jagen. En dat uh, er waren wel wat dat opzeggingen. Dat leek er bijna <laughs> Er waren ook wel wat opzeggingen. Ja, ze en, hebben zich wel genoodzaakt gezien om de hoofdredactie in ieder geval om uitleg te geven. Om uitleg over te de geven. van jouw column. Ja, het ja, is een leerzaam, leerzaam proces. Ja. Ja. ja. Je kreeg wel de steun, hè, uiteindelijk. Van de, van de hoofdredactie, laat ik het zo zeggen. nou oké, ze hebben ja. natuurlijk die column wel geplaatst. Dus uh, ze hadden hem ook kunnen weigeren. Dat hebben ja. ze niet gedaan. Er over... zit een beetje het laatste zin in. We begrijpen dat mensen er aanstoot aan hebben uh, genomen, maar. Ja. Het begrip voor de stelvorm die Marianne Swageman ja. heeft gebruikt. Nou, het was, was stoer geen van jullie dat godfrasten. jullie als NCRV mij nog uit uh, durven te nodigen. Want het ja, ik probeer wel... er al maanden stokje voor te steken, ja, maar, uh... ja, ik, word, ik word ook wel steeds minder. dan is Jurgen er weer niet. Dus ik vermoed toch een complot hierachter. Ja, <lacht> ja Paul Reumer. Wat vind je? Mag ze nog blijven bij een omroep als de NCRV? <lacht> uh, ja, dat <lacht> wow. lijkt mij een goed plan. Ja. Okay. Even andere zaken. Ferry Mingelen. Ja voor het laatste, worden nog even net het fragmentje ja. afscheid genomen. Ga je hem missen, Paul? Scheiden doet leiden. Ja, ik vind het wel. Want uh, ik vind dat hij het buitengewoon goed gedaan uh, heeft. Ik voelde me altijd erg op, op mijn gemak bij Ferry. Ja, hij uh, praat met verstand van zaken, was goed aangesloten... had het eigenlijk nooit mis. Uh, had een hele eigen stijl. Dus ik vond het een hele prettige uh, politieke verslaggever. Maar ja, ook uh, Ferry wordt 65. En voor hem gelden dezelfde regels als voor alle andere mensen in Nederland. Dus... Het moment van afscheid is altijd een keer daar. Het is altijd ja. pijnlijk. Maar het lijkt mij beter om het te doen als het je goed gaat op je hoogtepunt. Dan als we hadden gezet had van uitgekakte. die uitgekakt, uh, arme uitgekakt. oude kwijgende man moet niet eens van tv af. En dat ja. was gelukkig nog niet het Alleen geval. Alleen hij had best door willen gaan zelf. Tuurlijk, ja. maar dat is ook wel mooi. Dat tekent hem ook. Hij heeft passie voor wat hij doet. En hoe mooi is dat als je 65 bent en je nog steeds van je werk houdt. Zelfs zoveel dat je niet mee wil stoppen. Maar nog mooier is dat ze dan ook naar jou... op geluisterd wordt en dat je ook nog door mag gaan. Nee, dat zou niet kunnen, want uh, je moet ook ruimte maken... voor de volgende generatie. Je kan niet eeuwig op je stoel blijven zitten. Dat weet je als je eraan begint. Dus het moment van afscheid nemen komt altijd een keer. En dat is toevallig nu. En dan vind ik ook eigenlijk dat je je uh, uh, rug moet rechten... opgeheven hoofd en moet zeggen... en ik ga en uh, het is goed geweest. Wat weer, jij Marjan? Nou, ik vind dat hij al veel eerder weg had gemoeten. Uh, niet omdat hij het is. Ik vind overigens dat hij niet zijn 65 is aan te zien. Maar hij schijnt een dopetje te dragen. Hè. Misschien komt het daardoor. Maakt het eens een column uh, over. Ja, zal ik er eens over nadenken. Uh, maar ik, ik vind dat beleid wat de NOS heeft... van uh, mensen die uh, een, een standplaats hebben ergens... Hè, dat die af en toe eens moeten wisselen... omdat je anders te veel vereenzelfdigt met, met dat land waar je zit. Uh, zo vind ik ook dat mensen niet te lang in Den Haag moeten rondlopen. En uh, uh, op een gegeven moment zijn ze zodanig goed in. Dat dat ook tegen ze gaat werken. En uh, dan. Vind je, vind je dat het geval bij ferry? Nou, ik vind Ferry daar niet per se een, een ultiem voorbeeld nee, van. Uh, maar ik vind in zijn algemeenheid wel: ik zie liever verwondering bij journalisten dan goed ingevoerd zijn. En, Hij zit um, natuurlijk wel juist om te duiden, om uitleg te geven... Nou ja, dat, aan dat iedereen is dan het volgende punt. Hij doet natuurlijk ook niet zo bar veel journalistiek graafwerk. Het is meer inderdaad de duiding, maar dat, dat, dat is meer... Dat vind ik helemaal zo jammer aan de journalistiek... dat het steeds vaker wordt, uh, de enker vraagt iets aan de man te plaatsen... die dan niks vertelt wat we niet al wisten. Dan denk ik, ik ga gewoon iets uitzoeken, leg het iets bloot of zo. Je ziet het nu weer met die hele de rooi ah, die analyse is niet te kort? Nou, ja, je, je, je, zegt, je praat in algemeenheden, maar we hebben het nu over Ferry en ik vind dat Ferry ja. zijn werk echt goed gedaan ja, heeft. Ja, dat vind <laughs> ik ook, hoor. Dus dat, daar wil ik ook niks aan afdoen. Maar in zijn algemeen dat vind ik goed dat mensen... ze mogen van mij vaker gewisseld worden. En wat ik er dan nog extra schrijnend aan vind... is dat die mannen mogen allemaal hun pensioen halen voor de camera... en de vrouwen niet. Ik bedoel, waar is Wauk Verschermburg? Die heeft volgens mij niet 65 gehaald voor de camera... En ook zo'n zo Paul Witteman, die, die zit ook maar 70 te worden daar in beeld en zo. Nee, ik vind het allemaal prima. Maar die vrouwen moeten allemaal, als, als ze 34 zijn, moeten spuiten in En als ze 40 zijn, moeten ze ja, weg. Ja, kom op, terug. Nou, hoe oud ik, ben, ik jij? ben 38 en ik ben nou, nog op nou, televisie. Nou, je een gevaar zo, oe, worden, oe, hoor. Ik stop ook 1 januari en ga ik naar de radio. Ja, zie je? Ja. Nou ja, daar zie je het al gebeuren inderdaad. Vrijwillig. Maar je, je ziet er ook niet meer uit, dus dat is ook maar goed ook. Nee, we daar al 38 bedoel Nee, wij praten zo meteen verder over hele andere zaken. Nu wordt het een beetje tricky. We gaan naar het NOS-journaal luisteren dit is Radio 1. KNMI heeft een weeralarm afgegeven voor de noordelijke provincies. In Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt code rood. Zuid-Holland, Flevoland en Drenthe hebben nog steeds te maken met code oranje. Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers alert moeten zijn... op omgewaaide verkeersborden en afgebroken takken. Het Finse uitgeefconcern Sanoma wil zijn aandeel in de tv-zender SBS niet verkopen aan John de Mol. Talpa, het bedrijf van de Mol, had een bot van 373 miljoen euro gedaan op het belang van Sanoma. Dat is voor twee derde eigenaar van de zender. De rest is in handen van Talpa. De Mol zou ontevreden zijn over de plannen die Sanoma met SBS heeft. GroenLinks stemt tegen de begroting voor ontwikkelingssamenwerking. Aanleiding is de bezuiniging waardoor Nederland minder bijdraagt dan de 0,7% van het nationaal inkomen. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat GroenLinks tegen de begroting van ontwikkelingssamenwerking stemt. In de directie van KLM heeft de vakbonden van cabinepersoneel uitgenodigd... voor een gesprek over de bezuinigingen. Als de bonden weer gaan praten... gaan de fel bekritiseerde bezuinigingsmaatregelen... in ieder geval voorlopig in de ijskast. Vorige week werd bekend... alle Europese vluchten uitgevoerd gaan worden door KLM-dochter City Hopper. Dat is het belangrijkste nieuws. Dan de verkeersinformatie. In hoeverre zijn er al problemen? John Sahoka? Nou, nog niet echt. In ieder geval niet door de wind. Maar wel problemen probleem op de Ring Amsterdam. De A10 voor de Koentunnel richting Den Haag staat 2 kilometer. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum 3 kilometer staat een auto met pech. En die blokkeert bij Rotterdam Centrum de rechte rijstrook. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan verder met het mediaforum met Paul Reumer en Marianne Zwageman. Ja, ik werd net mooi gered door de tijd. Hè? Ja. Maar mag, ik nog, mag ik nog één dingetje over zeggen? Want uh, anders wordt het weer verkeerd opgevat. Ik denk dat uh, het onzin is dat uh, er een soort complot is... dat vrouwen die oud worden niet meer op tv mogen komen. Dat geloof ik helemaal niks van. Ik denk, ik denk namelijk dat je over een jaar of vijf of tien zal zien... dat er een generatie nu van mannen en vrouwen die gewoon op tv en radio hun werk doen... gewoon doorgroeien tot zijn 67 leeftijd. Waarom legaliteit. dan wel en nu niet? Omdat de generatie die nu 65 is, die, komt, die is begonnen in een tijd... dat inderdaad er een uh, disbalans was tussen mannelijke en vrouwelijke... Uh, presentatoren, uh, journalisten, et cetera, in televisie en radio. Hm. Ik denk dat dat nu veel minder in disbalans is. En dat het veel uh, normaler wordt dat je ook uh, vanaf nu... Uh, niet alleen oudere mannen, maar ook oudere vrouwen op tv ziet. En, en waarom ook niet? Nee, ik ben helemaal niet gerust. Ik geloof de theorie ook helemaal niet. Ik, volgens nee? mij is het nu nog steeds... Uh, vrouwen halen ook gewoon bij lange na de 65 niet. Hè? Dus er zijn natuurlijk wel een paar uitzonderingen. Uh, maar meestal moeten ze toch in het kader van de verjonging uh, moeten ze dan toch verdwijnen. Nee, en ik daar nou niet zo is, optimistisch Nee, maar dat, over. in het kader van verjonging, dat is gewoon echt niet waar. Althans, ik herken dat niet. En uh, Dierertje Blok doet nog steeds in de Klaasjournaal hartstikke leuk. En ik denk ja. nog 25 jaar. Ja, nou, de, de, de dames van, van, van, van Hart van Nederland zitten nu bij Omroep Max en zo. Hè. Dus, de, ja. nou, er zitten vrouwen bij Omroep Max. Ja, dat is toch prima? Hè? Nou, dit, nee, ik vind dat eigenlijk niet zo prima. Ik vind dat je gewoon ook als, als, als, als je ooit als leuke blonde vrouw bent binnengehaald... om Hart van Nederland te presenteren... vind ik dat op het moment dat je 45 bent... dat je niet eigenlijk dat, gewisseld moet worden. dat is buiten gewoon seksistisch wat je daar zegt. Jij zegt dat het dus vrouwen worden binnengehaald mogen presenteren... maar ze er goed uitzien. Ja, ook dat is wat Zou die niet, niet aangenomen worden omdat ze misschien heel goed zijn in hun werk? Nee. Nee? In dit geval, in dit specifiek voorbeeld, nee. De maar heeft dan Vols dus kwalificeer je, nooit... je jezelf of vrouw hoor, als ja. je het zo stelt. Ja. Nee, ik stel, ik stel vast dat het gewoon zo is. Laten we nou niet omheen praten dat het zo is. In, in dit geval van de, van, de, van de meiden van Hart van Nederland... waar ze mee gestart zijn ooit, hè, dus Milika en zo... Dit heeft Fons van Westenloot ook nooit geheim van gemaakt... dat hij gewoon uh, uh, leuke, leuke meiden in beeld wilde. Nou, en op een gegeven moment ben je dan iets, iets minder leuk geworden... omdat je wat ouder wordt en dan, dan moet je, word je gewisseld. Ja, dat is gewoon de realiteit. Zult u zie wat NLM's rond SBS, namelijk die alle namen gewoon. gewoon oud en rimpelig worden voor de camera. Ja, ik hoop, ik, ik hoop dat jij gelijk hebt. Ik denk actie, het niet. Ja. Ja. Uh, de poging van Chion de Mol om SBS uh, van Sanoma uit te kopen. Dat meerderheidsbelang in ieder geval dat uh, Sanoma nu heeft. Twee jaar geleden kochten de Mol en Sanoma samen SBS. De Mol voor een derde, Sanoma dus voor twee derde. Maar goed, met SBS gaat het nou niet echt fantastisch. Misschien door het verdwijnen van de dames. Wie zal het zeggen? Uh, maar Jan, snap jij wel, Chion de Mol, dat hij. Uh, het liefst dat hij dat bot heeft gedaan in ieder geval. Op ja, maar. tuurlijk. Ik heb de, de stellige overtuiging vanaf de eerste dag... dat dit uh, totaal mislukte huwelijk, uh, wat Ruud Hendriks uh, terecht zei net, uh, is gesloten. Wat ook een, een haastig huwelijk was, hè. John de Mol wilde samen met TMG-SBS uh, uh, kopen. De Telegraaf Mediagroep. De Telegraaf Mediagroep. Die heeft toen gezegd, als allemaal leuk wilden we ook heel graag... maar niet op de voorwaarden die jij stelt. Toen is hij echt heel haastig, heeft hij Sanoma daarbij getrokken. Dat, dat is een te haastig gesloten slecht huwelijk. Met inderdaad één partij die daar onvoldoende over na heeft gedacht. En mijn stellige overtuiging is dat uh, John de Mol vanaf dag één... een uitrookstrategie daarin heeft gehad. Van laat het maar even een paar jaartjes uh, slecht gaan. Uh, en dan, uh, dan kwam het goedkoper weer uitkomen. Uit. Kopen. Ja, zou dat, wat denk jij Paul? Nee, dat is iets te veel conspiracy denken. Uh, ik geloof dat niet. Ik denk dat de partijen... Het hoeft er die... niet slecht uit te komen. Nee, thuis. maar als je 1,2 miljard op tafel legt voor Nederland en België overigens, ik weet niet of België nu ook in deze deal zit, dan wil je dat echt wel doen met het idee dat je er wat van gaat maken. En SBS zou toen op een, op een dat leek toen een dieptepunt en uh, het leek niet slechter te kunnen. Dus het, het, uh, ik denk echt wel dat ze met z'n twee van plan waren... om uh, winst te gaan maken en dit goed te, uh, te gaan doen. Um, uh, het gebeurde niet en ik snap ook dat John uh, uh, nu zegt... Van, ik wil het alleen, want ik heb last van die andere partij. Ja, maar wat wil en... hij? Want jij hebt dan ook met hem samengewerkt... je kent hem ook goed. Is het juist wat Ruud Hendrik zegt... Van, hij wil er eigenlijk vanaf? Nou, en dit niet, is een strategie, of? Ik, ik, ik heb geen idee wat hij, uh, wat hij wil. Wil hij het echt zelf doen en in zo'n eentje met uh, SBS? Nou, wat, wat, wat, wat je sowieso wil als eigenaar van een zendercomplex is dat dat uh, succesvol wordt, dat je er geld mee gaat ja. verdienen. Nou, dat gebeurt nu niet. Het is niet succesvol en er wordt uh, te weinig verdiend. En uh, ik kan me voorstellen dat je uh, ideeën hebt uh, hoe het beter moet, en als je dan een partij hebt die dat steeds. Niet met je eens is, of het nou de een of de ander is, dat dat lastig mm -hmm. is en dat het in je eentje sturen makkelijker is. Dus ik snap zeker wel de, de wens om te zeggen: van nou. Uh, ga jullie nou weg, ik koop jullie uit en ik doe het lekker in mijn eentje... want dan heb ik meer het gevoel dat ik zelf kan sturen... Ja, ja. en een beter uh, uh, succes uh, En als die dan eens jou doen, heb jij het idee... dan komt SBS er weer bovenop, Marjan? Nou kijk, het kan niet slechter dan nu. Hè? Uh, iedereen die wel eens bij SBS één voet binnen binnenzet... Uh, die hoort ook op alle niveaus dat mensen dat tegen elkaar zeggen... van ja, ze vechten elkaar echt de hut uit. Hè? Sanoma en, en, en, en de Mol vechten elkaar de hut uit... En, ja, Als een huwelijk zo slecht is... dat je echt het over niks meer met elkaar eens kunt worden... Ja, dan is dat bedrijf nu echt ongelooflijk de dupe van. Dus dit, dit kan zo niet nee. verder... Allebei de partijen. SBS weer succesvol? Nou ja, dus, dus één van de twee gaat uitstappen. Daar ben ik, daar ben ik volledig mm -hmm. van over. Te... Dat kan niet anders. Ze kunnen niet meer samen verder. Um, en ik denk dat de kans toch groot is dat Sanoma uitstapt. Die hebben natuurlijk dat met vreemd geld moeten financieren. Dus heel ingewikkeld. Ja. Maar wat uh, is dan de vervolgstap? Nou ja, dan zal John de Mol het dus in handen krijgen. En dan mag je hopen dat hij geleerd heeft... Uh, van zijn vorige exercitie met, uh, met zijn eigen zender. En denk ik overigens wel... Uh, uh, ja, om het dan toch weer succesvol te maken. En ik denk als hij het helemaal in handen krijgt... wat toch mijn inschatting is dat dat het meest voor de hand liggende scenario is. Want Sanne maar weet ook gewoon echt niet wat ze ermee moeten. Ze nee. hebben daar nee. van tevoren niet goed over nagedacht toen ze het kochten. En hebben ook daarna dat niet echt uh, helemaal scherp gekregen. Uh, hebben door die enorme financiering, enorme afschrijving die ze moeten doen... heeft hun bestaande business daar heel veel last van. Hè? Want dat, dat drukt gewoon keihard op hun, op hun bedrijfsresultaat. Uh, dus het verslechtert nu hun bedrijf in ja. plaats van dat het versterkt. Dus ze kunnen zo niet verder. Maar dan op John de Mol nee. gericht, want hij zou dan een vierde zender dus eigenlijk in de handen krijgen. Toch, Paul? Ho Hoezo een vierde zender in de handen krijgen? Nou ja, hij zit toch met de andere zenders al. Bij Veronica. Nou ja, ja vijf... je, je praat over het SBS-complex. Ja. He? Ja. Daar da da ja, ja. da da da zijn al die zenders een onderdeel ja. van. He? Dus uh, dat hoort eigenlijk bij elkaar overigens, ik denk dat het best nog slechter kan dan nu, want ze maken nog winst, ze kunnen nog verlies maken. Ja, absoluut. Ja. Dus, de, dus dat is ze niet gezegd. En ja. um, kijk, het is wel zo dat de partij die uitstapt, moet zijn verlies nemen en ja. kan dus niet meer meegroeien op de potentie van uh, de winst die ja. er nog in zit. Hè. Dus als Sanema nu uitstapt, dan moeten ze het verlies nemen en hebben ze vervolgens niks meer. Alleen nog uh, waar ze ja, twee in ja, begonnen de zijn. Ja, alleen de tijdschriften. Dus ik ben niet zo zeker van of Sanema uitstapt, want dat is voor hun wel een heel zwaar moment. Maar ja, dat zeggen ze ook nu. Wij, zijn, wij willen ja. dat ook nog helemaal niet. Nee, ik snap dat ja. ook wel. Maar voorlopig zo'n kijker die, naar, die wel uh, SBS gaat Kijk, kijkt... die zal er nog niet veel van gaan merken. De kijker is maar met één ding gebaat. En het is dat er meer geïnvesteerd wordt in de zender. Zodat ja, er betere precies. programma's komen. En ja. dat je met meer plezier gaat kijken. En dat is ook precies wat er moet gebeuren. En meer gebeuren. concurrentie gaat komen. Ja. En het zou ja. natuurlijk heel mooi zijn als Utopia lukte. Daar ben ik ook echt wel heel nieuwsgierig naar. Dus ja. dat is toch, toch een beetje plan de, de hebben de Big we Big Brother, deze week hè? besproken. Hè? Een soort Big Brother. Ja. Ja. Dat ze zelf ja. hun eigen samenleving gaan, uh, ja, dus dat gaan dat, opzetten. Ja, dat dat het wordt voor die zender natuurlijk een ongelooflijk spannend moment. Maar wat denk jij? Je hebt genoeg ervaring met Big Brother. Ja, maar die fout ga ik niet want toen ik met Big Brother begon uh, bij Endemol, toen zei iedereen het gaat niet lukken. En wij wisten dat het wel ging lukken. Maar ja. je wat er... zeg je gut nu? Nee, je kan er pas wat van zeggen als je echt weet wat er gaat gebeuren hmm. en hoe het in elkaar gaat zitten. We hebben veel te weinig informatie om nu te kunnen inschatten of dit wel of geen succes gaat worden. Oké. Okay. We gaan het hebben over Edwin de Roy van Zuiderwijn. De afgelopen dagen beheerst hij natuurlijk het nieuws. Tegen ieder medium dat maar wilde deed hij zijn verhaal. Gisteren zat hij ook voor de tweede avond op rij bij Pauw en Witteman. We hebben even een compilatie gemaakt. wat fragmentjes achter elkaar gezet van een gesprek tussen Jeroen Pauw en Edwin de Roy van Zuiderwijn. De Roy had een bandopname gekregen van iemand bij de Rijksrecherche. Waarop te horen zou zijn hoe prins Bernhard met de politie omging. W wilt u dat we het laten horen? U mag het ja, zeggen. Ja, ik wil graag dat u dat laat horen op dit moment. Dat is een kort fragment, het is een audiofragment. U hoort Prins Bernard. Wat wij hiermee, of wat althans u wilt laten horen ja. hiermee, is het nogal dwingende karakter van de prins op het moment dat hij iets voor elkaar wil krijgen. Uh, en, en wij weten, wij hebben natuurlijk helemaal niet de authenticiteit van deze opname kunnen verviëren. Dus, dus wij moeten u uh. op uw... Ik word geloven dat u zegt dat dit Prins bernhard is. Ja, en dat kunt u. En er zullen ongetwijfeld stemmen opgaan dat, uh, dat het zogenaamd geacteerd is. Maar luistert u maar en uh, oordeel zelf, luister. Sir, ik wil dat jullie uitzoeken wie de verkeerde orde aan de politie. Beklaagde zich dus over een politieman. Ik ja. moest even goed luisteren. Die een beslissing had genomen. Waardoor Bernard kennelijk een enorme wandeling moest maken. Hij vond dat die agent persoonlijk op Soesdijk tekst een uitleg moest komen geven. En volgens Edwin de Roy van Zuiderwijn werkte de betrokken agent. inmiddels niet meer voor de politie. Zo zei hij nog: mag duidelijk zijn dat deze man daar niet meer voor werkt. Ja. Is dat een beetje je hoofd te schudden? Ja, kijk. Als ik nu de minister-president zou zijn. zou ik willen weten wie van de politie deze band aan uh, de Roy van Zuiderwijn heeft gegeven. Dat is één. En twee, kijk dat Bernard in dit stadium van zijn leven. waarin hij een, een denk ik een wat, een wat verwarde oude man was. dit. dit zegt, nou ja, tot daaraan toe. Maar de mensen die, aan mee, die hem niet beschermd hebben tegen, uh, tegen dit proces, die moet je eigenlijk dat kwalijk nemen. Natuurlijk had iemand tegen hem moeten zeggen, nou prins, ik snap dat u dat wil, maar dat kunnen we even niet doen en laten we overgaan tot de orde van de dag. Daar gaat het mis. Dat Bernard dit roept op, op, in zijn state of mind, ja, dat vind ik niet eens zo heel verbazingwekkend. Maar zegt het ook wat in de hele kwestie Edwin de van Zuiderwijn, wat jou betreft Marjan, zo'n bandopname, want daarvoor wilde hij het laten horen. Ja, ik vond wel dat het iets toevoegde. Natuurlijk zit je wel half te luisteren van is het Edwin Evers? Ben ik ben nog steeds niet helemaal van overtuigd dat het hem niet. Dat is. ging het ook over de uh, authenticiteit, hè? Uh, maar dan? je kunt je natuurlijk toch wel. Ik, ik vond wel dat het iets bijdroeg aan de geloofwaardigheid van zijn verhaal. Van, hmm. Je hebt dus wel te maken met dit soort toch wat tyrannieke mensen. Je kunt je ook echt, volgens mij is het ook een authentieke geluidsopname. Je kunt je ook wel echt voorstellen dat dat is hoe het ging en niet alleen toen hij een verwarde oude man ja. was, maar waarschijnlijk ook al wel twintig jaar daarvoor. Er zijn natuurlijk ook al talloze van dit soort voorbeelden uh, naar buiten gekomen. Ja. En ja, daar speelt ook Pieter Broertje, speelt ook een heel raar verhaal in, dit, in deze hele affaire. Destijds hè, waarom... de unieke interviews heeft gedaan. Ja, en was, was toen nog met hoofdredacteur van de Volkskrant. Heeft blijkbaar tien jaar lang allerlei dingen dan onder de pet gehouden. Wil daar nu nog steeds niks over zeggen. Denk, wat heb je nu dan te verliezen? Hij zou hebben geweten van... dat Bernard de opdracht had gegeven. Ja, door je. Te de burgemeesters wonen. kunnen tegenwoordig gewoon zoenen met een man in de lobby van een hotel zonder dat gedonde nu verkomt. Nu dus zegt het waar, het waar gewoon... we het ook nog over wilden oh, hebben, maar hebben. Ja. Dus zeg het. Het nog steeds te bereiken woordjes om reactie te geven, maar ja, dat vind ik heel raar. Die man moet echt even, even ja. gegrild worden. De, maar, is hij ook nog wel eens hier? Hij zat ook wel eens in het mediaforum, toch? Volgens mij maar, niet meer. Maar, maar mogen we nee. nog? Want want ik, burgemeester is niet. Ik boven. heb toch wel behoefte om de zaak weer een beetje in proportie te zetten. Want uh, er is nu een soort van rehabilitatie van Edwin Roy van Zuidewijn aan de gang, en dat ja. is misschien terecht, maar misschien ook wel niet. Het enige wat we zeker weten is dat vanuit het koningshuis gevraagd is onderzoek die man is. Ja. Dat is op zichzelf niet zo gek als iemand gaat trouwen. En dat is een blijkbaar een onderzoek van twee dagen geweest. Edwin de Roy van Zuiderwijn claimt dat hij daarna zijn leven onmogelijk is gemaakt en is gevolgd naar alles en nog wat. Dat zou zo kunnen zijn, maar dat weten we nog niet zeker. Het nou, nee, is we niet wel zeker. in een boek ook vastgelegd dat van de zomer al uitkwam dat er wel degelijk. Ja, maar het is nog dat het is gevolgd. Is. Nog, maar dat, laat me zeggen, dat is nog niet in recht. Dat is nog niet bewezen, zou ik maar zeggen. Nee. Dus het verhaal heeft nog steeds heel veel open ja. einde, die alle kanten opkomen. Maar, maar moet gaan. je dan als programma ook zo'n tape uitzenden? Draagt dat ook bij? Ja, zeker. Aan natuurlijk, natuurlijk, deze tape is natuurlijk buitengewoon nieuwswaardig. Waar die vandaan komt, God mag het weten. Maar natuurlijk moet je, die, moet je dat uitzenden. En dan vind ik het een beetje. Of voor ouders zeggen: Wilt u dat we hem uitzenden? Dat is toch wel eigenlijk je eigen programmatische beslissing. Hè? Ja. Dat klinkt maar dat een dat beetje is meer om in te dekken. Mocht nou straks blijken dat Edwin, even is wel is. Ja, precies ja. Toch, dat gevoel. Daar ik er in ieder geval bij dat, dat ja. de reden is. Ik vond overigens wel dat de Roy doet het echt heel veel beter dan tien jaar geleden. Hij heeft wel zijn eigen geloofwaardigheid enorm opgekrikt doordat hij rustiger is geworden. En uh, maar hij schrijft altijd veel te. met namen en rapporten. En ja, heel dat is veel een heen onzekerheid hij, he? toch? Om ja, maar ik hoorde hem laatst ook hier op Radio 1 met, met Frits uh, Wester samen. en Toen vond ik hem al heel coherent. Ik vond hem ook bij Paul Witteman weer echt veel minder vervelend... Ja. dan een aantal jaar geleden. Hij leert wel, ja, jaar. Jaar. Ja, ja, absoluut. Ja. Dan de zoenende burgemeester. We moeten het er nog eventjes over hebben natuurlijk. De burgemeester van Maastricht. Hij was aan het zoenen met een jongeman in de hotellobby in Maastricht. Terwijl hij getrouwd is met Albert Verlinde, de ankerman van RTL Boulevard... Um, dus Verlinde was min of meer gedwongen... om zijn, uh, de, het akkefietje te verslaan in, uh, in Boulevard. Nou, gisteren hadden we het in het forum al even over Mariet Vromans... die wierp de vraag op van hoe gaat Boulevard het behandelen? Albert Verlinde zegt dat hij niet heeft getwijfeld om erover te spreken. Ik heb geen moment gedacht, we gaan het niet behandelen in RTL Boulevard. Ik heb geen moment gedacht van, uh, ik ben ziek vandaag, ik ben er even niet. Nee, ik doe dit programma al 13 jaar. We hebben regelmatig foto's getoond van mensen in deze positie... die geen familie waren. Dus ja, dan moet je ook zo eerlijk zijn en zeggen... luister, nou, als je dan aan het buurt bent, maar, moet je hier ook gaan zitten. Heb ik ook altijd de interviews aangegeven. Dan zeggen mensen, ja, ja, maar als dan onder in zo'n situatie... ja, dan behandelen we het ook in Boulevard. Nou, de dag die ik wist zou komen, is dan eigenlijk hier. Ja, oh, het oh. goed behandeld? behandeld oh, hij hij wist komen? dat het ging gebeuren. Ja, dan dat had hij nu. misschien ja, een ja, nee, jongens, het is hier een soort van rechtvaardig... een soort ethiek komt hier naar voren... terwijl dat programma natuurlijk met ethiek niet veel te maken heeft. Het is een roddelblaadje. Het gaat over kinderen die geboren worden en mensen die vreemd gaan. Persoonlijk hou ik er allemaal niet zo van. Ik kijk er ook niet graag naar. 200.000 kijkers meer, trouwens. Ja, nee, zeker. Er is een absoluut een markt voor. En nou ja, prima, dan moet je het ook maken. Ja, en nou is hij zelf even aan de beurt. En natuurlijk, je kan wel zeggen van... ik heb geen moment overwogen. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar hoe hebben ze het uiteindelijk behandeld? Nou ja, prima. Dat heeft hij goed gedaan hij heeft een soort van statement voorgelezen. Er is Hij... geen enkele vraag nog gesteld na dat statement... Nee, maar dat komt nog. Dit kind dat nog bij Ja, In het programma. Winston had natuurlijk wel iets meer. Hij is gewoon vreemd gegaan. Je kan niet verwachten dat hij Albert gaat grillen. Dat gebeurt natuurlijk ook niet. En ze hebben het aangeraakt. En Shownieuws gaat dat waarschijnlijk helemaal uitbenen. En dan krijg je een soort. Zeker. Zijn we de concurrentie? De goede concurrentie tussen SBS en Shownieuws. En allebei de programma's zullen daarvan profiteren. Want de kijkcijfers schieten omhoog. Opvallend was dat het ook op de website van nOS.nl te lezen is. En op het binnenland. Dat vind ik volstrekt normaal. Nee, dat vind ik volstrekt belachelijk. Waarom vind even even, jij het belachelijk, Marjan? Nou, ten eerste stond het op het, op de, op het binnenlandgedeelte. Ja. Hè? De NOS-site heeft tegenwoordig al, wat ook volstrekt belachelijk is... en moet wat mij betreft ook afgeschaft worden hebben... een rubriek die heet Opmerkelijk. Hè? Die is dan voor, voor geroddel. Daar stond het niet, daar hoorde het natuurlijk thuis... Uh, de insteek nee. was ook helemaal niet van. Oh, oh, oh, een burgemeester heeft gezoend. Dus gaat afgezet worden. Of weet je wat. Nee, was echt helemaal niet. Relatie onder druk als de kop. Hè? Het ja, ging ja. echt over de relatie van, van, uh, van, van een presentator. Van een uh, be goed bekeken. Nee. En vind jij het wel normaal? Paul? Ja, ik vind het wel normaal. Want als Eberhard van der Laan in het Hilton Hotel gaat zitten zoenen met een prachtige blondine van 24. En iemand neemt daar een foto van, is dat natuurlijk nieuwswaardig. Kijk, als hij dat doet. Ja, maar dan, dan zet... gaat het om het functioneren van de burgemeester. Ja, maar dan gaat hier. Wie zegt er dat hier niet over het functioneren ah, ja, van ja, de burgemeester? Ja, je de, ziet de een in van het van het druk. Ja, maar dat is, het is. Albert ja, maar luister, maar dat is natuurlijk wat je erbij krijgt. Omdat het onder Hoese Albert Verlinden zijn. Maar het feit dat een burgemeester van een grote stad. zit te zoenen in een lobby van een hotel. in een openbare ruimte. natuurlijk is dat een nieuwsfeit. En, dat je, en dan kan je niet gaan vermommen dat dat onderhoes Hoes is... die de, vallig de, de man is van Albert van Linden. Ik Natuurlijk ben het nog niet zo heel erg met je eens... dat dat nou per se een nieuwsfeit uh, is... voor grote, serieuze nieuwsorganisaties. Ik, als ik, de NOS. moet het op de Als je in deze tijd in het openbaar gaat zoenen... als, als uh, uh, gezagsdrager... dan weet je dat je je kwest opstelt. En dat is niet meer, dat is niet meer weg te dat houden uit Dat is genoeg. Ja. Wij gaan een Nationale Nieuwsquiz spelen. Mag ik jullie danken? Paul Reumer en Marianne Zwageman. Dit is Radio 1 lunch. Ronald de Vos uit Purmerend, welkom. Oké. Okay. Je zat al even geïnteresseerd mee te luisteren, maar nu uh, moet je zelf aan de bak. Ik heb het inderdaad, de raad, ja. Ja, ja. De hoogste score is gisteren neergezet, 84 punten. Dus ik stel voor uh, dat je daar maar overheen gaat. Hè. Dat is in ieder geval te streven. Wij gaan beginnen om jouw nieuwsfactor vast te stellen. Succes. Samba. Vooral als je een beetje aan wend is. In de Ballon officieel del Campeonato del Mundo. Ja, er wordt meegespeeld in het WK en. De bal werd gepresenteerd in Rio de Janeiro. De nationale nieuwsquiz. Er zit wel oranje in en blauw. Een beetje kurper in wil schieten ja. die wat gevoel mist. Ik hoop dat Nederland er ook goed mee kan voetballen. Ja, het is wel een beetje wennen, maar ik denk dat nou, als je er eenmaal gewend raakt, dat je er makkelijk uh, een richting aan kan geven. Ja, het is een goede bal. Uh, hij is goed opgepompt waarschijnlijk en Nederland wint altijd. In Brazilië is de nieuwe bal voor het WK Voetbal gepresenteerd. Wat is de naam van die nieuwe bal? Ik weet het niet. Brazuka. Ja. Dat is hem. Clarence Seedorf was een van de eregasten tijdens de presentatie van het ding. Rondom de loting van hetzelfde WK Voetbal van komend jaar is opschudding ontstaan. De FIFA heeft besloten om te loten welk Europees land... naar de zogeheten pot 2 van de loting gaat. Welk land zou aanvankelijk als laagst geclassificeerde Europese land... in die pot 2 zitten? Als laatste, als, mm -hmm. als laagste. Uh, geen idee. Frankrijk, zou dat zijn. Dan okay. nou heeft de directeur betaald voetbal hier van de KNVB Bert van Oostveen om opheldering gevraagd, omdat de verandering uiteindelijk nadelig zou kunnen uitpakken voor het Nederlands elftal. Voor vraag 3 luisteren we even naar een fragment. Hij is de meest invloedrijke Nederlandstalige politicus in Europa. Uh, Mark Rutte en uh, de Nederlandse politici kunnen heel gerust zijn. De liberale leiders van Nederland steunen de Belg Guy Verhofstadt... bij zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Premier Rutte schaarde zich dus gisteren achter de kandidatuur van Guy Verhofstadt... als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie... op een bijeenkomst van liberale leiders uit Nederland, België... en welk andere land is dat besloten? Ik dacht Luxemburg. Luxemburg is inderdaad goed. De leiders hadden het overleg gisteravond in een besloten overleg op het Dorrentje in Den Haag. De steun van Rutte voor Verhofstadt is opvallend. Welke eurocommissaris die onder druk van Nederland fors meer macht heeft gekregen... passeert Rutte met de steun van Verhofstadt? Dus wie wordt er gepasseerd? Is dat niet Nelly Spitskloos? Nee, Olli ik, ik versprak me bijna al. <laughs> ik dacht, ik hoop dat het hier niet op is gevallen. PVV tweede Kamerlid Mark Verheijen noemde volgens onlangs een groter gevaar voor de EU dan PVV-leider Wilders. Of het Front National van Marine Le Pen. Dus opvallende uitspraak. Vraag 5 is opnieuw een fragment en dan wil ik graag weten wie er aan het woord is. Ik ga hier niet naartoe om uh, voor een of de andere partij te kiezen, maar alleen ervoor te uh, pleiten. Los het samen op, dan staan wij klaar om met jullie verder te gaan. Timmermans. Ja, Frans Timmermans, inderdaad. Gisteren was hij bij de demonstranten op het plein in Kiev. Timmermans was niet de enige minister op dat plein. De minister van Buitenlandse Zaken van welk ander EU-land... bracht ook een bezoek aan de demonstranten. Doe een gok. Uh... Veel landen vandaag, hè? Landen, ja, veel landen ja. Ja. Uh, Frankrijk. Dat was Duitsland... We hebben bijna de hele EU gehad uh, inmiddels. Guido Westerwelle die sprak onder andere daar met de Oekraïense oppositieleider. Nog één vraag te gaan. Uh, wij zijn in dit geval op zoek naar een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is, wat bedoelen we? Je krijgt de aanwijzingen. Hoe minder je er nodig hebt, hoe meer punten het gaat opleveren. En je kan nog wel wat punten gebruiken. Dus ja, ik ben gaten. Misschien een gokje waard. Een onderwerp dus, daar gaat het om. Kom eens aan. Vier. Ik begon met 39 leden. 3. Mijn boodschap was niet echt glashelder. 2. Bij mij ben je nergens van verzekerd. 1. Gisteren maakte ik bekend dat bij mij 4.000 banen verdwijnen. Oh ja, we Nee! Uh. Oh, er was een verspreking. Achmea. Achmea, ja. ja we moeten als het eerste antwoord ja. moeten we natuurlijk... Maar een juryoverleg... Ja, Officieel is het fout, natuurlijk. Ja. Je bedoelde af. Ja. hè? Want daar kwam natuurlijk gisteren het, het, ja. uh, het nieuws vandaan dat er uh, zoveel banen geschrapt gaan worden. vanwege de klantvriendelijkheid uh, van het bedrijf. En die 39 leden hadden ermee te maken dat ze in 1811 als 39 boeren begonnen. die onderling elkaars bezittingen <lacht> uh, hebben uh, verzekerd. Ja, gaan we hem goedkeuren of niet? Nee. nee. Ja, dan dan, dan heb komt het op een factor van twee. Ja, ach joh. Maar 42 vragen nodig oh, om. Uh, ja.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 Vandaag luidt de stelling... De bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking is asociaal. Dit naar aanleiding van een ingezonden brief... van de fractievoorzitter van GroenLinks, Bram Ooyink. En we willen graag uw mening op de stelling hebben. Door te sms'en, 7070. Uh, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101. Stemmen kan via de site stand.nl... en twitteren met hashtag standpunt. Geen anderhalf uur, wel 90 seconden de tijd... om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. En als je het niet zegt... Weet, zeg je Dan pas. pas. Gaan we door. Oké, okay, succes. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de Nederlandse voetballer die gisteren een diepe vleeswond opliep? Robben. Is goed. De prostitutie is voortaan verboden in welk land? Frankrijk. Is goed. Hoe heet het sterrenrestaurant waar het personeel gisteren een overvallen over meesterde? Pas. Het perceel. Welke anticonceptiepil wordt niet langer vergoed? Pas. Diana 35. Welke voetbalclub speelde gisteren gelijk tegen ADO Den Haag? Ereveen. Als was veen inderdaad. Welke bewindspersoon kondigde gisteren een onderzoek aan... naar vergelijkingssite voor zorgverzekeringen? Pas. Edith Schippers. Welke organisatie gaat de meeste gele informatieborden verwijderen? NS. De NS, inderdaad. In welk land is een truck met radioactief materiaal gestolen... en gisteren weer teruggevonden? Pas. Een vrachtwagen Mexico. Hoe heet de Nederlandse trainer die per direct is vertrokken bij Dynamo Minsk? Uh, Maaskant. Robert Maaskant, ja. Het Hof in welk land heeft besloten dat het verbod op homoseksuele propaganda... niet in strijd is met de grondwet? Rusland. Rusland is goed. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap... is de aanpak van de problemen rond de kernramp bij welke stad verbeterd? Pas. Fukushima. Wat voor soort walvissen zijn er gestand voor de Amerikaanse kust? Grind. Is goed. Een vestiging in Valencia van welk bedrijf... kreeg voor een vacature zoveel sollicitaties dat het computersysteem crashte? Pas. Dat is van Ikea. Die minister van welk land gaat met de EU onderhandelen... over het opheffen van de visumplicht? Pas. Turkije. Met een nieuwe methode heeft de politie al 350 mensen opgespoord... die illegaal product hebben besteld van wat? Vuurwerk. Vuurwerk is goed. De olieminister van welk land verwacht na de onrust... snel weer een volledige olieproductie in zijn land te hebben? Pas. Dat is Libië. In dit geval. O, dat ging in ieder geval stukken beter, toch? <laughs> gelukkig wel, ja. Ja, ik was er toch een beetje de eer gered. Ja, gelukkig. Acht vragen had jij goed in de laatste ronde van de quiz. Nou, en dat is veel fijn met die factor van 2. Kom je dat op 16 punten. <laughs> er zijn nog geen 84. We sturen je niet met lege handen naar huis in ieder geval. Je krijgt twee kaarten voor de beeld- en geluid experience. Ik zag dat je met het gezin bent, dus misschien uh, gaan jullie gelijk die kant op. En uh, allerlei mooie lunch gadgets. Heel goed. Veel plezier daarmee. Bedankt en bedankt voor je deelname. Ja. Straks om kwart over één, deel 2 van Lunch. Tot zo.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 Het waar gebeurde verhaal van één butler. die de vertrouwenspersoon werd van zeven presidenten. Met Forrest Whitaker en Oprah Winfrey. Everything you are everything you have is of that Butler. De Butler. nu in de bioscoop. Vanavond in Meldpunt. aanpassingen aan uw huis om langer thuis te blijven wonen. Wat is het te koop en wat kost dat allemaal? En wie gaat dat betalen? Woningaanpassingen. Vanavond om vijf voor half acht in Meldpunt bij Max op Nederland 2.